Zes uur. Jobboot met het NOS Journaal. Komen, tientallen mensen raakten gewond. Door hevige regenval was een rivier bij de stad Mokoa buiten zijn oevers getreden. De overstroming was midden in de nacht. Inwoners van de stad werden overvallen door een stroom water en modder. Veel huizen raakten zwaar beschadigd. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. President Santos brengt later vandaag een bezoek aan het rampgebied.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 Het Hoge Rechtshof in Venezuela heeft het besluit om het parlement buitenspel te zetten teruggedraaid. Dat gebeurde nadat president Maduro daarop had aangedrongen, vlak voordat een grote demonstratie van de oppositie zou beginnen. Het Hof kwam tot het besluit omdat het vindt dat het parlement maatregelen blokkeert om de economische crisis van Venezuela op te lossen. Maar de oppositie zegt dat het besluit van het Hof was bedoeld om Maduro de absolute macht te geven. Ook Australië gaat passagiers op vluchten uit een aantal islamitische landen extra controleren. De veiligheidsmaatregelen gelden voor vluchten vanuit Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. De VS en Groot-Brittannië hebben al extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd voor reizigers uit moslimlanden als Turkije, Egypte en Saudi-Arabië. Passagiers mogen geen laptops en andere elektronische apparatuur aan boord meenemen omdat er bommen in zouden kunnen zitten. De Australische autoriteiten gaan niet zo ver. Apparatuur en bagage worden wel extra gecontroleerd op explosieven. Het weer vanavond op veel plaatsen droog, ook vannacht overwegend droog. Wel kans op nevel of een mistbank. Het koelt af tot 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt opnieuw ongeveer 16 graden. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het valt zo tegen, ik ben de weg een beetje kwijt Ik kan me nergens toe bewegen, het is nu een voldongen feit Ik kan me niet goed concentreren, er gaat van alles door me heen Schrijven van een simpel briefje Dat kan ik nu niet eens alleen ik, Alleen ik, dat het heel mijn leven bij blijft doen En ik mezelf als niemand mee verzoen Het is onwaarschijnlijk en ongelooflijk raar Wij houden van wat ik ga. Neiging jou te bellen, maar die geven er niet aan toe. Het is voor beiden al beter en jij wilt niet dat ik dat doe. Er komen zoveel mooie dingen boven, en als een film gaan ze voorbij. Ik soms nog niet geloven. Het is niet duidelijk. Straten. Ik denk nog elke dag aan jou Ik ben weer in mezelf aan het praten Omdat ik nog steeds van je hou Het is al zoveel jaar geleden Een zware tijd heb ik gehad Je ging te snel naar het verleden Waar weet dat ik je nog steeds aanbaat jij ja, ja. Ja, en uh, daar hebben we hem aan de telefoon hoor. Alexander, ik zou zeggen een hele goede avond. En een hele goede avond terug. Ja, een hele goede avond. Jij zit in de auto. Ja, ja ik ben op weg naar een optreden. Ah, oké. Okay. En waar gaat uh, de reis naartoe? Uh, ik ga nu naar Alphen aan de Rijn. Ah, oké. Okay. Nou ja, dat, uh, voor Mag jou... Mag je een feestje gaan bouwen? Je gaat een feestje bouwen? <laughs> ja! Nou ja, je moet er eerst een feestje van maken voor je een feestje je kan gaan bouwen, toch? Ja, moet je maar <laughs> opletten. Het gaat helemaal goed komen. <laughs> is nog nooit niet gelukt. Ah, oké. Okay. Hey, uh, het gaat eventjes uh, ja, eigenlijk over, over de nieuwe single, hè? Tenminste, uh, ja, ja, voor elkaar. Dat van wat minder een feestje, maar. <laughs> ja, ach, je, je, ja, het leven kan niet altijd een feest zijn, hè? Nee, het is een heel mooi romantiek liedje. Dus uh, ja, eigenlijk stiekem dus een, uh, een stil feestje, zeg maar. Ja, hoe, uh, hoe is het eigenlijk ontstaan? Uh, hoe ben je op het idee gekomen? Ja, weet je, hoe werkt dat met liedjes? Uh, je krijgt een ingeving uh, en en daar ga je dan op verder bouwen en voor je weet is het er en het is niet zozeer dat je van tevoren plant, zoals dit nummer is, echt een klein akoestisch liedje. Ja, dat, dat beslis je eigenlijk pas achteraf. Okay. Nou, dat past het beste erbij. Uh, je kan natuurlijk met een liedje altijd uh, uh, honderd kanten uit. Nou ja. ja. Ergens moet, uh, moet dat muntje vallen. Nee, dat is, dat is duidelijk, ja. Hey, maar, uh, ja. Is dat. Uh, is dat uh, hoeveelste single is dat? Dit is nu de vierde single van Alexander en 003. Ja, want uh, Alexander en 003, uh, dat houdt in dat, uh, dat uh, de band dus uit uh, meerdere personen bestaat? Ja, ja. Dat, ja. We hadden de eerste single die we uitbrachten, toen hadden we nog geen echte naam, uh, geen artiestennaam. En uh, die single die werd ook in het Duits uitgebracht bij een Duits label. Oké. Okay. En toen moesten we dus een bandnaam hebben die uh, zowel in het Nederlands als in het Duits uit te spreken viel. En, uh, en ik wilde eigenlijk een beetje proberen te vermijden om uh, een Engelse naam te nemen. Ja. En toen zat ik bij James Bond in de film. Nou, dat, dat, dat, dat ik, hey, Wilde ik ja, je net vragen komt, eigenlijk? Dat is de oplossing, cijfertjes. <laughs> en toen hebben we er 003 van gemaakt, omdat er drie brand, bandleden waren toen. Ah, Oké. Okay. En, en met dit jou er. Er zijn dan... het er meer, maar ik ga niet die naam elke keer aanpassen. Nou, met, met jou erbij vier nu, toch niet? Nee, we zijn nu met z'n achten. Oh, doe maar. Ja, er zijn drie zangerissen bijgekomen. O, ook nog. Maar we zijn begonnen met, uh, met z'n vieren. Dus ik en die drie jongens. Uh. Hey, uh, Alexander, heb jij ook nog een, uh, een site uh, waar alles Jazeker. op te vinden is? Jazeker, die heet alexandernotes.nl en, uh, en daar kan je alles vinden: social media, uh, filmpjes. Uh, Ook op Facebook en dergelijke. Ja, ja, ja, alles vind En Twitter vind je en, uh, daar. en uh, wat heb je ja. nog meer? Instagram. Alles. <laughs> alles is daar te vinden. Nou, Oké. Okay. Je bent aan het reizen okay. of. Uh... Nee hoor, helemaal niet. Oké. Okay. Het, nou, ja, het klinkt op de achtergrond alsof je in een Porsche zit die, die flink op zijn staart <laughs> Nee, ik sta zelfs nu stil voor oh. een stoplicht. Oké. Okay. Nee. Hey. Misschien adem ik zwaar. Dat zou... <laughs> ja, dat zou kunnen. Zitten voor jullie een album aan te komen? Of, uh, ja, ja? ja. We, gaan, uh, we zijn nu in de studio. Daarom staan er nu ook twee nummers op die single. Ja. Uh, want het, uh, het tweede nummer was al af toen we, dit, uh, toen we deze single uit gingen brengen. Uh, er komt we het begin van de zomer uh, een, een album uit... Uh, daar zijn we nu hard aan het werken in de studio. Maar ja, wij hebben geen deadlines. We werken niet voor een, uh, een, een bijzonder label of zo. We hebben nee. alles in eigen beheer. Dus als het langer duurt, duurt het langer. Als het korter duurt, duurt het korter. We zien wel wanneer het ja, af... Ja, dit is, is gewoon... Nee. De allereerste plaats, omdat we het heel erg leuk vinden om te doen. Lekker op je gemak. Ja. Nou, ik we denk dat we... Leuk is? leuk is onze gitarist, Frank ja? Volk, die woont in Zandvoort. Oké. Okay. Dus nou. ik ben nou eigenlijk een heel klein beetje uh, thuis op de radio, eigenlijk. Ah, ja, ja, net, maar je woont er niet zelf, hè? Nee, ik niet. Maar hij wel. Ah, oké. Okay. Jij, jij komt zelf vandaan uit? Ik woon nu in Koganeza, maar ik heb altijd in Amsterdam gewoond. Ah, oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk een beetje al, thuis. Gewoon Noord-Holland. Ja, gewoon Noord-Holland. In ieder geval uh, ja, bijna een thuiswedstrijd, zeg maar. Ja, ah, Oké. Okay. Wel... Hey, ik denk dat we maar eventjes moeten gaan draaien, Alexander. Nou, dat lijkt me helemaal gaaf. Ja, ik Waarom? zou zeggen, ja, in ieder geval bedankt voor jouw tijd. En uh, ja, ik en jij zo. ook heel erg bedankt dat je er even tijd voor gemaakt hebt. Ja, ja uh, we hebben elkaar een beetje gekruist qua tijd, maar het maakt niet uit. Ja, nou ja, misverstanden zijn er <laughs> om uit te helpen. <laughs> ja, zo is het. Hey, veel plezier in ieder geval vanavond met je optreden. Ja, gaat zeker lukken. En waar, uh, waar vindt dat plaats? Al van der Rijn. Al van der Rijn, en... Een café, hè? Nee, nee, het is een besloten feest. Ah, oh, oké, okay. oh, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen... Ja, nou, eerlijk gezegd weet ik eigenlijk helemaal niet wat er te vieren valt. <laughs> nou ja. Ik ga muziek maken en ik zie wel wat het feestvak is. Ja, ah, zo is het. Je ziet gauw genoeg of ze het leuk vinden of niet. Ja, precies. Okay. Ik met die neus op, dat is de feestvak. <laughs> zo is het. Hé, hey, Alexander, ik zou zeggen, ja, eh, graag tot de volgende keer. En eh, ja, misschien hier in de studio. Ja, we spreken elkaar wel aan het begin van de zomer, denk ik zo. Ja, vast wel. Om uit te... Ja, nee, prima. Komt uh, komt voor elkaar. Hartstof, hey, dank je wel. Hoi, hey, groetjes en goed weekend. Hoi. hoi, hoi. Zij is mooier dan de mooiste droom voor mij. Zij is ijzersterk en denkt zich altijd vrij. En waar het moeilijk wordt, staat zij daar voor me klaar. Het is goed zo, zij en ik voor elkaar. Zo oh, zijn. Uh, Even inkappen. Ja, dat ging eventjes allemaal niet goed. We gaan gewoon verder met uh, Alberto Nicolai... en uh, kom met me dansen. Naast ons een feestje was Ik liep wat rond en plotseling Zag ik jou staan in het licht ah, Kom met me dansen Leer me shaken Geef me de kans om je hart te stelen Kom met me dansen Denk dit is echt voor altijd De ware liefde wil ik nooit meer kwijt Die ene nacht maakte zoveel passie los in mij ah, oh, oh. en me dansen, leer me shaken Geef me de kans om jouw hart te steken Dat was hij dan. Kom met me dansen. Alberto Nicolai. En ja, eigenlijk een klein verzoekje. Uh, Wit-zwart. Ja, John West, dat werd gevraagd. En die gaan we even draaien. De wekker gaat een nieuwe dag. Misschien begint het met een lach. Het is dus de sleur van heel het leven. Ja, ik sta op en kleed me aan Het is tijd om naar mijn werk te gaan Ik kan mezelf toch niet meer geven De mensen kijken op en neer Ik voel ik ben mezelf niet meer En denk dan is dit nou het leven Ik zou me zomaar laten gaan En alles achter laten staan Maar wil nog zo graag liefde geven Soms is het wit en dan weer zwaar en dan weer dat Er zijn vaak dingen in het leven wat je nog niet hebt gehad Dan is het weer zo en dan is het verlangen naar die ene kus De liefde zo graag willen geven Maar je bent zo ongerust Komt weer zonneschijn, zo zal het altijd toch wel zijn. Ik heb weer de moed om door te leven. Wil er weer helemaal voor en nee, niemand zal me laten staan? Ik kan weer alle liefde geven, maar van mijn vrienden meer en meer. Want die begrijpen me steeds weer. Het is ons leven, maar ook geven. Gelukkig zijn, dat is mijn. Iedereen weet wat ik bedoel, zonder geluk kun je niet leven. Soms is het weer en dan weer zwart, dan is het dit en dan weer dat. Er zijn vaak dingen in het leven, wat je nog niet hebt gehad. Dan is het weer zo en dan is het. verlangend naar die ene kus. De liefde zo graag willen geven, maar je bent zo dan John West en uh, Witzwart En uh, ja, hij is nog steeds aanwezig, Mart. Mart Winkel. Ja. Even kijken hoor. Ja, maar dan... Wat, wat, wat, wat, vind, jij eigenlijk, uh, wat vind jij eigenlijk zelf mooi, uh, Mart? Qua, qua muziekstijl, zeg maar. Een beetje, een beetje uh, feeststampers? Of, uh... Nou, ik ben heel erg uh, uh, allround in de muziek. Ik, ik hou meer van de muziek die ik zelf niet kan zingen. Oké, okay. dus dan gaan we naar het Engelstalige? Of? Ja, nou, ik kan wel wat Engels, maar er zijn er gewoon liedjes bij. Ik heb het ooit eens geprobeerd. En daar weet Bianca alles van. <laughs> Hadden we een, uh, een groot meezingfeest in Café de Tobbe in Delft. En we was daar met een klein groepje. was karaoke voor de mensen. Ja, ik wou net zeggen, zeker karaoke avond. Ja, inderdaad. Ja. En, en dan zouden wij daar gaan zingen. En toen had ik een nummer van Phil Collins. Ik weet even de titel niet meer. En ik denk, nou... Die ga ik dan wel doen. Nou, ik ging gigantisch op mijn bek. Want dat ging gewoon niet. Dat was niet de, de, nee, de, dat de, is de, de bekende de, nummer van Against the Arts ofzo? Of, uh... nee, uh, nee, ik moet hem even opzoeken. Studio? Ik, nee, nee, nee, nee, nee, het was een, een, een heel... Uh, een, ja, ook wel weer zwaar beladen nummer. Ah, Oké. Okay. Uh, als je het vertaalt, komt het uh, een beetje erop neer. van, uh, Ja, zij is bij hem weggegaan. Uh, waar hij het aan verdiend had. Maar ik weet even de, tek, de titel niet meer. Die ga ik even opzoeken zo. Dan gaan we eerst Demi de Geo draaien. Mijn, mijn hart, ja. Ken je die? Ik geloof dat ik hem wel gehoord heb. Ja. Ik zat op een terrasje aan het mooie strand. Echt elke jongen vond jou leuk en interessant. Je bruine haren, rode lippen, oh, ik was meteen van slag. Eens even kijken of je mij misschien ook zag.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 Lief op jou, mijn hart gaat boom, boom, boom. Ik ben verliefd, ik ben verliefd. Je draaide om en keek me zomaar even lachen aan.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 Verliefd. Mijn hart dat gaat bom bom boom. Nee ik wil niets zonder jou Mijn hart dat gaat bom bom boom. Je bent een je vrouw Mijn hart dat gaat bom bom bom Ik ben verliefd op jou Mijn hart dat gaat bom bom bom Ik ben verliefd, ik ben verliefd Een een mijn hart dat gaat bom bom boom. Ik ben verliefd op jou Mijn hart dat gaat bom bom boom. Ik ben verliefd, ik ben verliefd Hij is verliefd well Demi de Groot en Mijn Hart hier bij CFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur Mijn naam is Fred Heij, ik zou zeggen een goede avond En als je net gegeten hebt, zou ik zeggen dat het u wel mogen bekomen En ja, als u gaat eten, eet smakelijk We gaan verder met André Hazes Junior En ik haal alles uit het leven Met mijn handen in mijn haar Denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen En het heeft een heleboel kapot gemaakt Ik ben een egoïst en het zal ook wel zo blijven Maar voorlopig ben ik helemaal alleen Maar ik ben een vrije jongen en ik hou van alle aandacht Daar kan ik nu helemaal niet omheen Hey Zij zijn meteen verdwenen, dat wist ik vanaf de eerste dag. Als ik dingen ooit opnieuw mag doen, maak ik dezelfde fouten die ik in al die jaren heb gemaakt. Maar ik zal er nooit van leren, daarvoor ben ik veel te koppig. En de vraag is of het veel had uitgemaakt. het leven. André junior. gaan verder met een plaatje van Tino Martin en Doe Wat Je Wil. Je zegt me het ene maar nog steeds weer het andere. Je trekt elke keer jouw eigen plaat ben niet diegene die jou wil veranderen. Ga jij nu maar je eigen gang. Doe gerust wat je wilt, sla niet langer op deelt. Draai wat jij ook besluit, Ik heb mijn tijd verspeeld, jou honger gestreeld. Doe wat je wilt. Dat jij zo vervreemde, Hoe kon ik dat weten? Als jij me weer eens een rat voor ogen had gedraaid, dat ik jou dan weer claimde. Ik werd versleten, jij die niet langer onrust bij me zegt. Doe gerust wat je wilt, sla niet langer op de draai hem om. Wat jij besluit, het maakt me niet uit, maar verkoop je meer voordoen. Doe wat je moet doen, het wordt nooit. Ik heb een tijd verspild, jouw honger gestreeld. Doe wat je wilt. Oh, doe wat je wilt. Het maakt me niet uit. Ga maar je gang. Ik weet voor mezelf, voor mezelf ben ik zo Jou wil jouw Doe wat je wilt. Wat een heerlijke plaat, Tina Martin en uh, ja, doe wat je wil. Ja, dat uh, ja, top. Uh, le hey. Lekker, lekker nummer. Mag hem ook heel graag zingen dit nummer. Ja, ja, je zingt hem ook zelf. Ja, oké. Okay. Erg hè nou ja, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Nee, ik mag graag nummers van Tino zingen, al zijn ze niet allemaal even makkelijk. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, het is sowieso niet makkelijk, ik bedoel, ja. Nee, ja, uh, hij heeft natuurlijk een mega bereik. Ja, daarom. Het uh, is uh, ja. ooit begonnen als uh, een geitje van de look like uh, uh, René Vroge natuurlijk. Ja, en ooit nou... In de, uh, de Sound Michel Show uh, was dat, geloof ik. Ja, en nou gaat hij eigenlijk in zijn voetsporen vallen. Ja, nou ja, het, uh, Ja, en zijn eigen ik nu uh, ontwikkeld ja, natuurlijk. Ja, zeker, nee, maar hij, is gewoon, hij is gewoon goed, klaar. Ja. Ik ga te, ja, we blijven eventjes in Amsterdam. En uh, dat doen we met Wesley Bronkhorst. En steeds als je me aankijkt. Wij lopen hand in hand over het strand. We laten stappen na.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 nummer. Ja, 28 maart uitgekomen. Wesley Bronckhorst en steeds als je me aankijkt natuurlijk, ja, een bekende melodie van Saskia en Serges. Ja. Als je zachtjes zegt, ik hou van jou, dat... Nou, dat zeg ik gewoon keihard tegen, hoor. En wat zegt zij dan? Ja, ik krijg het zelf het meestal dus. Ja, nee, dat zeggen we maar niet op de radio. Alweer? Alweer. Ik ga het... Ja, ik ga nog een lekker nummertje draaien van uh, ja, Frank Verkooien. hem? geluk. Nou laat me horen. Frank Verkooijen ken ik wel qua muziek, maar dit nummer heb ik nog niet gehoord voor mij. Gaan we doen. Geluk is slechts een herinnering. Een droom. Over jou, mijn lieveling. Een ster zal steeds waken voor jou. Omdat je mij verliet en ik nog van je hou. Die dromen laten mij niet los. Ik ontwaak zonder jou. Die droom bracht mij even terug naar jou Die droom die nooit eeuwig duren zou En toch voel ik mij nooit alleen je denkt ben je toch om me heen Dromen kunnen voortbestaan Terwijl jij, jij het weet. Maar nooit zal ik jou echt verlaten Al je alleen door de straat En voor... Dan is dan Frank en uh, geluk hier bij het Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, nog steeds is, uh, is hij ja. aanwezig, uh, Marte Winkel. Ja, en die, uh, die gaat er zo vandoor. Ja, zeker. Ja, en ja, tot, uh, tot besluit wilde jij nog een, een nummer horen van Phil Collins natuurlijk. Ja. En uh, One More Night, die gaan we zo eventjes uh, ja, draaien. Die is remasterd in 2016. En uh, ja, voor zover ik weet uh, is hij ook bezig met een comeback. Ja, ik heb het gehoord. Dus ja. dat, uh, ja, dat gaat nog wat, uh, nou, wat ja, worden. Dat ik denk ik. Me, hij maakt ook wel echt lekkere muziek. En, en ja. ja nou goed, ik, het is niet het nummer wat ik heb geprobeerd met de, met de Karoka-avond. Ik ken hem echt gewoon niet meer vinden. Ik weet ook de, de titel op dit moment niet uit mijn hoofd. Maar ja. dan nog, dit nummer is ook weer zo, zo heerlijk. Ja. Hé, hey, uh, bij deze ja, uh, uh, nemen we weer eventjes uh, tijdelijk afscheid van elkaar. Ja, maar een paar maandjes denk ik. Ja, en dan uh, ja, zien we je sowieso wel weer terug natuurlijk. Uiteraard. Ik zou zeggen, bedankt voor je tijd in ieder geval. En... Uh, voor deze gezelligheid hier in de studio van ZFM. We hebben zeker even gelachen en in ieder geval. Ook ja, bedanken voor jouw tijd ja, en, en, en, en de promotie die hoeft wordt. Ja, worden nou ja die... graag gedaan, dat weet je. Ja dat, dat weet Altijd ik. welkom. En uh, ja natuurlijk je vrouw Bianca ook. Uh, ja. leuk dat je er was. Dat uh, ja. Ja er komt niet en, veel uit meer. Maar... Ja, ja, dat dat geeft <laughs> ook niet. Dat geeft ook niet. Dat hoeven we ook niet. Nee maar, hoor. je bent niet verplicht. Nee, zeker niet. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Zeker en ik wens alle luisteraars op dit moment. Uh, in ieder geval nog een heel fijn weekend toe. Noem nog even uh, ja, je, je, je site. Ja, de website www.martwinkel.com En natuurlijk ook op Facebook te vinden. Facebook ook te vinden. Artiestenparina kun je altijd volgen. En uh, ja, een privéparina. Maar ik heb ook wel gemerkt bij andere artiesten... dat uh, wil je je eigen aanmelden als vriend en dan krijg je een berichtje. Dat kan niet, want deze zit is vol. vol. <laughs> dat uh, gebeurt heel vaak. Ja, nee, hey, we is... gaan hem draaien. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Goed, goeie avond. En... Uh, Bill Collins. is het toch een heerlijk nummer. One Monarch van, van Phil Collins natuurlijk. Ja, uit de, uit de oude doos natuurlijk. En we gaan nog een, een plaatje draaien. En dat is een plaatje van Menzina. En dan laten we...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 Dan laat me. En uh, dat allemaal van Menzina. En uh, ja, we gaan een beetje naar het laatste toe. Ja, het is inmiddels alweer uh, vijf voor zeven. En uh, ja, ik ga een plaatje draaien voor mijn, uh, voor mijn vriendinnetje. Ja, deja, maat en Ostani. Starana, što se nikam ne leči, i ruke da mi ve žurance kidam, i tebe tam mi branja, ja ne pitam, i plaćam o le ljubav, vasanek društvo mošin. En follow me, dat u niet Probudila si tugu drema Pa mi se sada noću ne spava Pusta mi želja da kraj tebe starim A tužan čovjek svaku sreću tvari Moja je sreća s tobom ostala Pa sa nekim društvom lošim Kradem Dan me is het. Oost-Nij, Oost-Nij, en dat is Remoll deze wil ik alvast afscheid van u nemen. Ik zou graag zeggen, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, ook voor het kijken natuurlijk. Dit was weer twee uurtjes Entertainment for You. Hier bij CFM vanuit Zandvoort op die 106.9. 104.5 op de kabel. En natuurlijk kabel, televisie. 24 uur per dag. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Groetjes, een goed weekend. En tot volgende week. Bye bye. En dit was natuurlijk Diamatic Rostani. En dat allemaal ja, voor, mijn, voor mijn vriendinnetje. En ja.